...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Rob Baltus met het NOS Journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij moet beter communiceren... ...met gedupeerde bewoners in het aardbevingsgebied in Noord-Groningen. Dat zegt Leendert Klaassen, de onafhankelijk ombudsman... ...voor de schadeafhandeling door gaswinning tegen de NOS... Hij pleit voor een systeem via internet waar gedupeerden kunnen volgen wat er met hun klacht gebeurt. Na de aardbeving van een jaar geleden kwamen er 9000 schademeldingen binnen. Een kwart daarvan is ondertussen door de NAM afgehandeld. Gehandicapte zorgverlener Novo had het omstreden tehuis in het Groningse onder in handen. zonder dat het ministerie van Volksgezondheid dat wist. Dat schrijft de Volkskrant. Vorige week kwam het tehuis onder vuur te liggen. toen tv-programma Nieuwsuur onthulde dat een 44-jarige gehandicapte bewoonster die met geweld in bedwang werd gehouden, korte tijd later overleed. Novo huurde het tehuis van een andere zorginstelling. Die instelling mag bewoners in bepaalde gevallen van hun vrijheid beroven. Novo mag dat niet in dat tehuis. Dat dat in handen was gekomen van Novo was het ministerie dus niet bekend. Ruim 200 passagiers van de veerboot die gisteren zonk bij de Filipijnen... worden nog vermist. De boot kwam niet ver uit de kust, in botsing met een vrachtschip. Het dodental is opgelopen tot 28. De kustwacht vermoedt dat een groot aantal vermisten nog in de boot zit. De kans is dus groot dat zij het ongeluk niet hebben overleefd. De veerboot had 750 passagiers aan boord en 118 bemanningsleden. Een aantal reisorganisaties brengt geen nieuwe Nederlandse vakantiegangers naar Egypte. De maatregel volgt op het aangescherpte reisadvies voor Egypte van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het advies worden niet-essentiële reizen naar die resorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba ontraden. Daarom vliegen de komende dagen lege toestellen naar Egypte... om Nederlandse toeristen op te halen. Hun vakantie zit erop. Zorgverzekeraar Egon heeft toegezegd... dat klanten die van hun reis naar Egypte willen afzien... een beroep kunnen doen op hun annuleringsverzekering... hoewel er nog geen negatief reisadvies is. Het weer, vandaag is een geregeld zon en het bijna overal droog. Het wordt rond de 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. De N57 Outdoor richting Rotterdam is dicht tussen Brielen Noord en de aansluiting met de A15. Dat heeft te maken nog met werkzaamheden. U wordt daar omgeleid. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk tot half negen vanochtend duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 Motion by Esprit. Halterstraat Zandvoort in Jupiter Jupiterplaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Goedemorgen. Wacht even hoor. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Yeah, we are. Maar het is toch even wennen weer, hè? we een, een weekend niet hoeven, hoeven te draaien. Dus ja, te... ja. Oh. voor jou wel, ja. Wij hebben gewoon, hoe uh, noem je dat, het schip varende gehouden. Ja, precies, zo hoort het ook gewoon. In deze, deze economische crisis hoort niemand op vakantie te gaan. Het kan gewoon allemaal niet. Nee, en dan gaat de prins nog dood, weet je. Dat kan allemaal niet. Wat voor man was het eigenlijk? Een family man. Super intelligent. En wat dacht hij nou eigenlijk? Nou, ik werd er een, een beetje... Nou, ik wil het eigenlijk niet nou, zeggen. Volgens maar mij mochten ze allemaal uh, van hem uh, de, de piep piep krijgen. En uh, hij heeft gewoon heerlijk in Nederland geleefd. Precies, goed bekend. En hij heeft groot gelijk. Ik heb respect ja. voor hem, maar ik wil er nou niks meer over horen. Ik ben daarna. Het, ja. het is klaar, ja. Die Finico. mensen met rust gewoon. Ja. Nou, ik vind dat ze het mooi in beeld hebben gebracht, gedistanceerd en hier en daar wat uh, persoonlijke dingen. Dit het, het is mooi, er is goed over nagedacht. Ja. Ik bedoel, het, het is allemaal zo'n zo massa-hysterie massa wordt het, hè? Ja, maar weet je wat mij, wat mij vooral zo stoort? Nou? Is gewoon dat ze dan op tv, dan uh, bij het boulevard van... Ja, want heel Nederland wil dat weten. Ik denk, hoezo? Ik niet. Nee. Oh, ik wil dat ons toch... allemaal helemaal niet weten, Houd toch op? Dat is toch met alles van Etty op Boulevard. Continu. Nou, niet alleen Etia hij want ik heb Radio Eens te luisteren... de dacht dat het gebeurde. Nou, echt, het is urenlang doorgegaan. Emma blijven vis. Emma blijven... Is hier misschien nog een stukje informatie? Daar een stukje informatie? Het is elke keer dezelfde informatie. Ja. Heb je nog informatie daar te plaatsen? Nee, er is geen informatie te plaatsen. Nou, en dan een paar en... mensen die dan daar wonen. Ja. En die krijgen ook alle ruimte... want meer hebben ze niet. Nee, vullen, vullen. Het. <laughs> het moet gevuld worden. In, in Duitsland hoorde je er helemaal niks over. Nee. Ik heb, ik kreeg, toen ik in Nederland terugkwam... Ja? Hoorde, ik, hoorde ik het, maar ik... Uh... Ja, het is helemaal ja. langs mij heen gegaan. Ja, ik hoorde meer mensen die gewoon in het buitenland waren. De Friso, is, die, is, die, is dat jullie koning of ofzo? Is dat jullie koning? Nee, dat is die broer man. Gek, alles door elkaar. Lekker nou, boeien. Nou ja, dat wil ik ook weer niet. Zo bot wil ik nou ook weer niet zijn, maar ja, ik heb cool. wel zoiets van... Het is iets persoonlijks, het is iets privés. Ik weet niet, hoef ik niet alles van te weten eigenlijk. Nee, dat nee, gaat er nee, dat niet. Goed, de zaterdagmiddag is weer van start gegaan. En vanaf acht uur, de toebak leeft op de radio. En deze plaats, Kerry uh, Clark Jr., Ain't Messing Around. I don't believe in competition. Ain't nobody else like me around. I don't need your inquisition. Ben je het cool. Hou je hoofd cool? Nou, zo warm is het er toch ook weer niet geweest. Dat valt daar wel weer mee. Ain't Messing Around, Kelly Clark Jr. We hadden het er net al over. Nou, eigenlijk buiten de uitzending. Die Prins is natuurlijk dramatisch. Het is ook heel vervelend. Zeker voor de familie zelf. Maar wat echt dramatisch. Dat daar in Egypte gewoon... Man, God, ik probeer het ook te snappen hoe dat zit, maar het is gewoon niet te volgen. En aan weerszijden zijn ze waanzinnig hard aan het vechten en aan het schieten en slachtoffers aan weerszijden. Nou, het is afschuwelijk. Ja, ik bedoel, ze zeggen 600 slachtoffers, doden dus, maar nee, er zijn er wel duizend. Alleen, ja, dat zijn dan echt slachtoffers, zegt de ene groep, en de andere zegt, nee, dat uh, Morsi aanhangers zijn heel erg ver gegaan, die hebben alleen kerk in de brand gezet, die hebben echt mensen ook vermoord. Uh, dus ik bedoel, het zijn geliefheidjes. Dus ik bedoel, ja, ja, je kan alleen maar naar kijken je denkt, wat erg. Ja, nee, maar weet je wat, ook zorg, wat ik ook weer erg vind? Van, dan kijk je op bijvoorbeeld op nu.nl... en dan krijg je echt zo'n heel blok van Prins Friso. Maar er is helemaal niet een speciaal blok voor Egypte... terwijl dat gewoon nog veel erger is, dat weet Dat is ja. eigenlijk nog veel interessanter Wat is dit nou allemaal, zeg? Ja, maar ja, dat is Want Nederland. Want doe je buitenland en dan krijg je echt bovenaan... Irak kan terroristen niet aan... en Roemeense prinses ontkent schuld aan hanengevechten. Ja, ik... En dan denk je van, god, waar staat het Egypte dan? Ik bedoel, er zijn al zoveel slachtoffers gevallen... Ik had, uh, oh ja, onderaan dat een ministerie ontraadt om te reizen naar heel Egypte. Ja, maar kijk, oh, maar dat, ik had er niet oh, zo dat, zin meer. Nee, nee ik had er niet zo zin. En dat vind ik wel het hele belangrijkste. Kan ik het is wel, wel naartoe? Spannend. Ja, het is wel spannend. Het is wel ja, spannend. Het, ja, je ja. komt wel in een uh, avonturenfilm, maar uh, ik weet niet. Als je daar ook de beelden ziet, ook op tv, van enorme bloedvlekken op straat en zo. Dat je denkt, en dat iemand die is net geschoten. En dan zie je echt iemand lopen met zo'n enorm gat in zijn schouder. Ja. Dan denk je echt van, wauw, jongens, dit, dit, dit gaat toch veel te ver? Het gaat echt veel te ver. Maar ja goed, ze willen gewoon ja, ze willen gelijk houden. En ze gaan ver gewoon daarin om het voor elkaar te krijgen. En de revolutie moet gewoon van binnenuit komen. En ja, wie gaat winnen? Maakt het ons nog uit? Ik bedoel, ze altijd wij even Ja, mijn vader zei altijd van, met dit soort binnenlandse... Uh, probleem onlusten van nou gewoon Hector meezetten en nou voor een tijdje eens kijken hoe het daar is ja en ik van ja weet je ja dat is ik, toch wel heel erg ik was echt om me mee te gaan bemoeien. Ik weet het niet of dat echt... Uh... Ja, je moet ook tussen twee blaffende honden alleen maar water eroverheen ja, ja, dat vind ik ook echt wat een onzin. Wat zegt hij nou, die man? Wat zegt hij? Het is een painful word. Ja, dat is ja, het sowieso. zo ja, absoluut een ja, painful, painful word. Ja, goed. De toepaklijf is op 10 tien uur. Uh, fijn uh, om weer terug te zijn. Ik ben één beetje weg geweest. Ik heb het idee dat ik gewoon echt maandenlang gaan radio opgemaakt gemaakt. Ja, nou, wij wel ja. hoor. En ik moet zeggen, de baard moet straks een foto maken van de nieuwe baard van uh, Marcus. En, en de jou, heb je nou toch, ja, jij liet nee, hem je, toch je, staan? Nee, Nee, nee, sorry. Waar is onze afsmaak? Afsmaak? Nee. Ja, Sorry, ik, ik heb, kon het toch niet volhouden. En elke keer irriteerde het me toch ook weer. En uh, mijn vrouw zit ook te zeuren. En mijn dochter zegt ook te zuren. Nou, het prikt wel hoor. Het prikt wel. Ja. ja. Okay. Mijn vriendin vindt het wel leuk. Dan moet je Dat even schreef. doorheen. Ja? Ja, ja, die vindt het serieus leuk. Die, die vindt het wel grappig. Ja, maar je ja. moet er doorheen. Want op een gegeven moment prikt het niet meer. En dan wordt hij uh, lekker zacht. Ja. En die mannen met zachte paarden vind ik heerlijk. Ja. Dus geef je op. Geen Via onze je op... website, daar staan we open op facebook.nl wie, wie heeft de mooiste baard? Wie heeft de mooiste baard? Ja, dat is nu toch echt Mark. Ja, in dit geval wel. Ja. Ja, straks en, allemaal foto's van vrouwen. Ja, dat je. En ik kan ook nog vertellen dat wij straks rond de uur of negen gaan wij bellen met Wouter Zonderwal, want die zit op het circuit en er is van alles te doen. Ik zag onderweg ook allerlei borden af al voor de voor de KLM open. Okay. En dan hoorde ik weer fluisteren door anderen. Nee, joh, dat is volgende week pas. Ik denk, waarom staan die borden er dan? Nou, om ze alvast een beetje te, te lokken. En, uh, oh ja, KLM, wanneer is het ook weer? Dan hebben ze een week lang de tijd om op ja. voor te bereiden. Vaag. Dat, dat lijkt me wat. We hadden wel een gitaarplaatje gehad vandaag. Nee. Ja. Nou, net was een beetje een Speciaal gitaarplaatje. Speciaal voor de liefhebber. Maar het is Jet Rebel. You, do you love me at all? Straks even wat maffe berichten natuurlijk. Daar is Mark is altijd goed in... Bereid je voor of wat mag het bericht? Heer, er een beetje What are you doing to me? What are you doing to me? Uh, uh, uh, uh, uh. You seem so uninterested people. But lately you have been. Candy too. You're crawling hey. up. you know image on my mind this is the changes always all the time and it comes there's no surprise it's like i just don't know what you do And I can feel it easiest My friends don't know the habit Just listening I'm at a loss cause I'm living it It's not to say that I'm giving it It's just that this is how it's always been And it comes as no surprise It's like I just don't know what you do. Als pleister op de wond. Moet die ene plaat? Ja, die was wel goed fout. Ja, dat was echt een wat een wilde plaat. Zeg. Jet Rebel. En uh, ach, weet ik veel hoe het ook weer was. Maakt ook allemaal niet uit. Het is zaterdagmorgen, toen ik op de radio fijne toestel op aanstaan. En wij kunnen ook allerlei dingen nog even aan u vertellen. Onder andere dit. Ja, de ponypletter rijdt uh, rijd weer paard. Dat is nee, uh, wat, dat uh, toch wel een grotere, hè? Ja, ja een, een stuk groter. Ze, uh, ze rijdt niet meer op de Jetland Pony die ze uh, in het filmpje. Uh, ja? Hij heeft afgemat, maar uh, ze rijdt weer uh, wedstrijden met een uh, echt wedstrijdpaard. Gelukkig maar. En dat, uh, ja, zo meldt de Telegraaf. Dat, uh... Maar is iedereen daar blij mee? Want ik bedoel, ze heeft toch een hele slechte naam. Ik, ik weet niet of ik haar zou uh, echt op een paard moeten Ja, maar weten, we kennen haar naam eigenlijk niet echt. Hè? Want staat haar naam er nou bij, nee toch? Nou, Bianca, Bianca B. Bianca, Bianca B. Ja, dat kan iedereen zijn, hè? Nou, even, gaan we gaan straks even googlen op Bianca, Bianca, Bianca B. Bianca Balkenende. Hé, hey, ja, Het is nee. gewoon de zus van Balkenende. Nee, Balkenende. Zijn vrouw heette Bianca. Is toch? het echt zo? Ja. ja. Ik heb geen idee. Nou, Bianca Oh. Volgens mij, als je gewoon even kijkt op internet. En ze zit ook bij de brandweer. Bij de brandweer in Amsterdam. Volgens mij is het vijf minuten werk. om te. Ze, ze gaat als de brandweer. Nee, ik, geloof dat, ik, ik heb wel een aantal mensen gehoord die er toch wel ontevreden over waren. Dat zij de wedstrijden gingen rijden. Maar ik bedoel, acht jaar. Je hebt allemaal zo'n fout gemaakt. En ze heeft ooit verteld in een interview. Dat ze eigenlijk wel, uh, uh, noem je dat? Uh, in een slechte periode haar ben, zij, is haar, zij benaderd om dit rare filmpje op te nemen. Ja, ze heette echt Bianca hoor, de vrouw van. Uh... Ja, dat klopt, ik zie het. Ja. Je hebt even snel. Dat soort dingen in ik heel goed in de top te zoeken. Altijd, alweer. Ze heeft iets met schepen, niet met paarden, staat hier. Maar ja, ik dacht wel: Bianca B. Het zou zomaar kunnen. Ja, het zou zomaar kunnen. En de 51-jarige Nijmegenaar had donderdagavond zoveel gedronken, hij niet meer kon blazen. En hij werd uh, staandend gehouden. De man slingerde over de burgemeester uh, Dallas -laan. Ik ken hem nog wel. En uh, ze werd gedwongen te stoppen en uh, hij kon zelfs niet meer blazen, hij kon niet meer op zijn benen staan. Oh, ja, een... Dan moet je rijden gewoon. Hij is, een rij... hij is kwijt. Als je niet kan lopen, dan moet je rijden. Ja, echt, ik wil wel eens weten hoe deze man rijdt als hij nuchter is. Voor mij is hij echt heel goed. Voor mij is hij de stik. <laughs> Denk ik zelf. De stick. Hij is de stik. Stik. Oké, okay, ik heb hier ook uh, in Britten, uh, in, in Britannië... en stel, Britse inbrekers wilden het zichzelf... tijdens het werk gemakkelijk maken... met een lekker glaasje wijn... maar ze lieten zich betrappen door een camera. En op videobeelden is te zien dat de twee mannen... van 22 en 34... In, uh, bij een woning uh, bij Birmingham... Uh, ja, dat, dat ze daar bezig waren. Al grappend en dollard met een fles wijn het huis rondtypen. Huh, er is hier niks builen om te stelen. Ja. Vervolgens gaan ze heel relaxed op de bank zitten met die fles wijn in hun handen. Ach, en die wordt opengetrokken en dan Blijk blijkt wakker? er alleen maar water in te zitten. He? Ja, heel raar. En wat de dief niet wisten was dus dat het huis speciaal is ontwikkeld voor boeven en dient als lokaas En elke beweging van de beweging in staat op beeld. En ze zijn binnen ja, enkele is, uren ingerekend. Ze zijn bestraft en een van de twee heren moet acht maanden gevangen zijn. De ander kwam er beter vanaf. Die kreeg slechts tien weken. Ja, maar dit en dan is heb je niet eens een echt wijntje? Is het water? Is gewoon... ja, ik vind bij ik maar... uh, wie, wie zo'n leverancier van die wijn. Ik denk je die best nog wel voor de rechterkant slepen. Ja, dat vind ik is, ook. Dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Ja, precies. Maar, maar ik, waarom is de ene nou minder waar gestraft dan de ander? Dat snap ik niet. Maar nou, misschien had die ene die fles wijn stuk gegooid. Dat mag niet. Okay. Is dat ja, geen uh, uitlokking, dit? Ja, eigenlijk wel. Volgens, volgens nee, mij wel. Ja, volgens mij nou, grappige berichten. Ja, toch? Even een genig plaatje wat ik al een paar weken geleden in mijn uh, platenkoffer heb zitten. <laughs> Klinkt als wel leuk. We hebben geen platenkoffer meer tegenwoordig, natuurlijk. Je hebt alles op een stickje mee. Is deze plaat, favorite song? dit. Wat vind ik zo leuk aan die plaat? Nou, dit vind ik zo leuk aan die plaat. Dat is eigenlijk het enige. Dat, uh, dat, dat introotje. Dat is eigenlijk het, hele leuke, het leukste van die hele plaat. Het doet mij een beetje met Bianco-achtig uh, denken. Ook een beetje, beetje met Bianco, ja, ja. ja. Ik heb meer plaat van deze, uh, deze man gedraaid. Ik moet even zeggen natuurlijk wie het is, dat zal ik even voor te zijn. Meyer Houtorn en her favorite song. Sorry voor mijn Engelse uitspraak. Het is de uh, toepak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan. Ik vond het uitstekende uitspraak hoor, meneer Wilf. Fantastisch, Ja, ja man, ik ben zo heel erg goed, zeg ik, mijn Engels. Nou, genoeg barspartijen. Uh, wat kunnen we nog meer vertellen zo in deze wilde wereld? Ja, er is een uh, hele nieuwe trend uh, aan het ontstaan. Uh, steeds meer vrouwen gaan vieren dat ze in hun menstruatie zitten. Oftewel dat ze ongesteld zijn. Uh, ja, de feestjes met... Uh, Vooral veel uh, Bloody Marys, rode cupcakes, toastjes met uh, tomaten en Rode zalm? Rode zalm. Ja. En vooral heel veel vrolijke vrouwen. En ja. ja, op die manier probeerden steeds meer vrouwen... de niet zo leuke situatie ja. toch een stukje leuker te maken. Nou ja, het schijnt wel bij sommige uh, stammen... wat je wel hoorde vroeger. Dan was er altijd een hut. En als vrouwen ongesteld waren, waren ze onrein. Dan moesten ze daar zitten. Ja. Maar het, is, het scheen ook zo te zijn bij de Joodse vrouwen. En die waren op dat moment gewoon ergens anders. Maar die konden dan gewoon heerlijk. Heb je hebt één periode in de maand... dat je een beetje tot jezelf kon komen. Een soort soort Daarna ga je ritueel wassen. En daarna... Dan, uh, dan, dan uh, mogen de mannen weer bij de vrouwen komen en zo. En dan denk ik denk van ja, waarom, waarom mag je dat niet vieren dat je inderdaad ook weer doorstaan heb. Dit is allemaal... Ja, het is een vrouwengeneus. Ik snap er ook helemaal niks van. Is het allemaal gesteund en gefinancierd door die maandverbandfabrikanten? Dat je denkt, man, het is zo'n groot feestje als ik al... Ja, dat inderdaad... Dat er allemaal vlaggetjes ook omheen hangen in de winkel Ik heb het echt niet als een groot feest ervaren, Anders mijn vrouw ongesteld is. Nee, nee. Het is ook wel weer fijn als je weer halverwege bent van... Nou ja, het is bijna weer afgelopen. het is gewoon vervelend. Het is een aandachtig gedoe. Dan kan je toch beter een baard hebben hoor. Ik wil toch, voor ons is het vervelend, nou? Nee, voor de dames is ook vervelend. O, voor, voor ons ook, hè? Ja, voor ons. Echt Wij hebben pijn in ook. ons buik en zo. En oh, het is ja. gewoon niet uh, prettig. Je voelt je niet fris. Ja, lekker boeien. Nou. Ja, oké. Okay. Uh. Nou. <laughs> is toch wel ernstig? Nee. Ik, ga, ik ga zelf uh, uh, nou. morgenavond werken aan een veel hoger IQ. Hey. Er is een nieuw programma dat heet Focus. Dat is op Nederland 2 om half zo'n beetje. En die staat, daar staat de vraag hoe word ik slimmer centraal? En er is een presentator die heeft zelf al een IQ van 135 en hij gaat kijken of hij in staat is om zijn intelligentiecoëfficiënt met 12 punten te verhogen, zodat hij kan toetreden tot Mensa. En dat is de vereniging van superslimme mensen. En uh, ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ik, uh, ik ga het misschien wel even opnemen, dan kan ik het even op mijn gemakje en dan heb ik wat langer tijd. Hè. Dan uh, doe ik net of mijn IQ heel hoog is, maar ik heb er gewoon drie keer zo lang over nagedacht, over het antwoord. Ja, over uh, hoog inkiew gesproken. Kan even een doorsteek maken? Een doorsteek. Een doorsteek. Zal ik hebben. hard ja. om die riem steken? Gewoon. Na een reis van een uh, jaar zetten de broeders uh, in Grieken. en Hugo Klaasend vanavond uh, zeer waarschijnlijk voet aan wal in Lelystad. Hals over kop moesten ze terugtrekken, uh, terugvaren naar Nederland. Omdat ze uiteindelijk nou een school hebben gekregen. Uh, namelijk twee zwaar dyslectisch en hoogbegaafd. Altijd moeilijk om dat te pijlen namelijk. Als je, namelijk uh, je moet eerst getest worden. En als je dan dyslectisch bent, dan is het moeilijk om je te testen. Want ja, ja. dan kan je de vraag ook niet lezen natuurlijk. Maar goed, nu krijgen ze waarschijnlijk een school in Eerden, uh, in, in Ommen. En uh, ze zijn dus ook uh, destijds uit protest op een boot gestapt. En ze gingen de wereld rond en bekijken jullie het maar uit. En, uh, bekijken jullie het maar. En op een uh, gegeven moment hebben ze op de boot zelf wel schoolgenomen. Gekregen van de internationale school. Dat kon ze namelijk in Nederland zelf niet krijgen. En uiteindelijk konden ze kon het niet voor elkaar krijgen. En uiteindelijk heeft de vriend gevraagd, dus in eerder of het tweetal op school mocht komen. En toen zei de directeur: Ja, ja, dat is goed. Dus nu moesten ze heel snel terugkomen. Ze hebben gedeeld, hebben ze de, de boot op uh, transport gezet. En geheel hebben ze weer gevaren en zoiets. Want ja, het was, was er allemaal haast bij ze zo. En nu uiteindelijk kunnen ze straks beginnen. Ze zijn erg blij dat ze weer in de schoolbanken mogen plaatsnemen. Op op, op, op het zee kan je een hoop leren, maar in de schoolbanken veel meer. Ja. En we hebben het verdiend. We hebben er hard aan gewerkt. Nou, ik ben benieuwd. Hard aan gewerkt. Maar ik, ik, ik ga jullie straks ook nog iets vertellen over Lelystad. Maar dat doen we wel ja, maar, uh, tijdens het muziekje. Ja, maar ik bedoel, hard, hard aan gewerkt? Ik bedoel, ze zijn aan het zeilen geweest. En, ja. een, en een vriend van hen heeft gevraagd bij een school in Eerde. Mogen die jongens hier op school? Maar weet je, ja, dat mag. Wat Hebben ze een... dan hard gewerkt? Weet je wat een levensvestigheid is om zo'n boot goed zeilend te houden? Oh ja. En uh, ja, dat je daar ja, gewoon dat is helemaal echt mee afzien. bezig bent. Dat valt niet mee. Nee, dat is echt afzien. En je moet ik. kaart lezen. Ach, nou, ja, en Je vindt het ook allemaal zo vervelend op zo'n boot ook, hè? Nou ja, als het stort, ik zou er liever niet op zitten. Hoor. Ik er Hadden even... ze gewoon niet eerder, zeg maar, deze, deze vriend kunnen benaderen. Deze, de, dit contact ja. om naar die ere ja. te gaan. En, nee, nou, maar ja. ze wilden gewoon een rondje om de wereld. Dat Kijkt. was het goede excuus, volgens mij. Dat, dat vond mij zijn we daar wel een beetje uit moeten sallen. Ja, zo precies. Ja. Zo denk ik er wel eens even over zeggen. Uh, leuk gitaarplaatje. En straks nog wat stevige gitaarplaten. Dat misten we toch in deze... in dit De Elwin Stuck in the Middle. Take me Iedereen naar zijn plaats toe. Laat die koffie maar even staan. We moeten door. Ik zou vertellen dat we weer die platen stripes gaan draaien. En Blue Collar Jane, ik hoor ze in plaats van mijn andere We hebben een geweldige plaat gevonden. Wat een geneuzel, zeg. die plaat is al met een half jaar oud. Maar goed, het ah. dat Elton John hem heeft ontdekt. Deze band. En, nou goed, Ik vind het een heel leuk plaatje. White Stripe, of de Stripe, sorry. Niet de White Stripes, ze vinden een andere uit met Jack White namelijk. Het is zaterdagmorgen en het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Nou, ik zou zeggen. Hey, Nozem. Steek van wel, jongen. Word ik nou nozem genoemd? Ja, ja natuurlijk, daar heb ik. Vorig jaar was de kofferbakverkoop een, uh, op het gasuitplein een groot succes in Zantwoord. Ja. En daarom organiseert uh, de organisatie wederom uh, dit jaar de kofferbakverkoop. Op uh, 17 augustus tussen 10 uur en 16 uur uh, zal dit plaatsvinden. En uh, wil je nou zelf ook wat verkopen, dan uh, kun je voor 10 euro uh, ja, meedoen. En je kunt je opgeven via www.onair-events.nl Onair-events. On nou, als we het toch over een markt hebben. De grote Zoommarkt van 2013 gaat de boeken in. als zeer druk. De combinatie van wind, temperatuur en zon zorgt voor veel mensen die niet naar het strand gingen. Maar gewoon lekker op de markt gingen rondkijken. Lekker shoppen. Ja, lekker shoppen. En ja, het is gewoon ontzettend genoten door iedereen. zijden, er ook mensen die verkochten... en mensen ook die kopen. Want mensen hebben dingen gevonden die echt... oh man, en er, waren, er was ook muziek. Nou, het is echt uh, vol, volgend jaar weer gewoon, hè? Volgend jaar gewoon weer. Ja. Morgen op zondag 18 augustus... zal het Immergo Brass Quintet in de Protestantse Kerk... voor u optreden in de kader van de Kerkpleinconcert van de Stiftung Classic Concert. Het is een 104-jarige muziekvereniging uit Castricum. Heel actief. Het concert begint om drie uur... Om half drie kunt u in de kerk zijn, dat kost vijf euro. Ik heb, uh, ik heb nog iets anders. Ja? Ja? In, uh, bij de bibliotheek zoeken ze leesclub. Hou je van lezen? Ben je toe aan verdieping? Dan uh, willen ze eigenlijk dat je een soort leesclub op kan richten. En uh, op de avond van 17 september geeft de bibliotheek informatie en tips hoe je deze club start. En wie weet ontmoet je wel mensen waar je direct de club mee kunt starten. Dus kijk op de website, en het is. Uh, op uh, 21 september van 8 tot half 10. Dus okay. nou, het is niet altijd nou, lang. Nee, ja. precies. Nou, ik, uh, iedereen stoort zich er altijd aan. Maar ik vind, het is toch altijd even te veel werk om al die afval weer mee te nemen. Ik denk, nou, het wordt toch s'avonds gewoon al wel opgeruimd. Nou, op het strand hebben ze nu iets nieuws bedacht. Afgelopen maandag organiseerde uh, Pleun Schimmelpenning. Een van de bewoners van de strandhuisjes op het Noorderstrand. Ludieke schoonmaakactie. Op het stand voor het strand heeft hij dus samen met heel veel kinderen hebben ze afval verzameld. En daar moest je dan later een kunstwerk van maken. En nou ja, daar kon je dus prijzen mee winnen. En op die manier werd ook het afval van het strand afgehaald. Ik vind het een geniaal iets. Hij heeft het ooit zelf bedacht. zoiets van, ja, het is leuk. Het is, laten we afspreken dat we niet van tevoren, als volgend jaar weer die wedstrijd is, dat je dan... ...savonds al wat extra afval op het strand ga gooien. Dat is niet de op opzet. Oh, Oké. Okay. Nee, dat denken heel veel mensen. Denken van, ja, ik wil winnen. En dan ga ik s'avonds gewoon wat extra leuke dingen begraven op het strand. En dan de volgende dag opgraven. Nee, Nee, dat gaan we niet maar Ik ben er sowieso voor het afval. Dat is toch belachelijk dat we het achterlaten ook. Maar ja, ik vind soms ook net te veel gesleept. <lacht> heb je dat ook niet? Ja. Nou, je moet het ja. gewoon praktisch meenemen. Ja, maar ja. Er, echt, er staan zoveel prullenbakken op het strand. Gewoon je ja. voetstappen achterlaten. Ja, heb alles. je wel eens met, met tassen vol... Door het murren zand heen gelopen, nou dan heb je vaak zand tussen je tenen zand in je schoen. En dan moet je ook dat afval nog eens meenemen. vind ik even te gek hoor. Dat ja, het is een niet. stuk lichter dan op de heenweg hoor. Uh, ja, maar het is afval. Ik ga er nu met afval opsluiten. Dat vind ik echt zo ginaans. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Nee, ja. dus nou, vandaar. En dat maakt het maakt ook niet uit. Volgend jaar wordt er gewoon een kunst van gemaakt. Dat denk ik nu maar. The Stripes en blue Collar Jane. Ze gaan het redden, Ze gaan doorbreken. Town. never wears her hair up, cause she's always dressing down, got a four wheel drive, you know that's how she gets around, blue collar chain my girl, you knock me to the ground, oh. De wilde muziek op de vroege morgen. Nou, ik vond het ook wel weer eens tijd om een beetje een wild plaatje te draaien. Uh, Blue-collar jean van natuurlijk The Stripes. Het is de zaterdagmorgen. Uh, lekker uit bed. Fijn dat het toestel op aanstaat. En uh, vandaag, nee, gisteren is Lowlands begonnen in Biddingenhuizen natuurlijk. En in tijd van crisis heeft iedereen van: Nou, ik sla dit jaar gewoon even over, want het kost toch 185 euro om daar een kaartje voor te bemachtigen. Jezus. Als je het op de legale wijze niet doet, natuurlijk. Uh, en, uh, maar 55.000 mensen zijn erop afgekomen. Dus dat valt mee dit keer. Het is uitverkocht. Dat is en, aardig, uh, aardig druk daar. Uh. En ik geloof dat een biertje kostte 2,65. pannenkoekjes kostte 85 euro. Of zo. En, nou, het is echt, ik hoorde vanochtend op Radio 1 iemand. Die was daar uh, uh, gemiddeld in twee dagen tijd 500 euro kwijt. 500? 500 Yes, yes. Maar het is wel waar... als je wat aparte bands bij elkaar wil zien... in één, of in één weekend... Dan ben je daar goedkoper uit dan. Als je elke keer weer anderhalf uur moet reizen om ergens een band te mogen zien. En dan weer naar huis. En dan ben je echt verlangen kwijt. En nu kan je gewoon van de ene tent de ten andere ja, tent of je, podia hoppen. En je hebt al die festivalvreugden. Oh man. De festivals echt, zijn wel altijd uh, erg gezellig. Het is alleen wel gevaarlijk natuurlijk bij, uh, bij die festivals. En dat hebben we de afgelopen weken wel gemerkt, maanden. Uh, kijk uit voor Roemenen. Roemenen. Want die uh, gaan regelmatig je tent in en kijken of je nog iets uh, nuttigs uh, bij je hebt. Vaak worden nog portemonnees of uh, gsm's of van die uh, andere... Noem je die toestels nou ook weer? Uh, Laptops, tablets, iPads, iPods, iPod, al, die, al, die al die toestanden. Mee. Al die dingen worden gewoon meegenomen. En nu heeft de organisatie iets geniaals bedacht... Die echt, ja, we kunnen er geen extra bewaken in zetten. Want dat, dat redden we gewoon niet. Daar hebben we de capaciteit niet voor. Want ja, dat kaart is al zo goedkoop. Dus die zeggen van, we hebben nu een, een internet bedacht. En daar kan je op klikken. Als je nou een onguur diep ziet. Dat je denkt, oh jezus, dat is een heel onguur type. Ik heb hem daar bij een tent gezien. Maak ja? dan een foto van die persoon en dan zetten we hem op die internetsite. En dan kan iedereen dat ongure typje in de, in de gaten houden. En dat, nee. is, dat is leuk. Dan loop je daar rond, ben je een beetje dronken, ga je gewoon van iedereen foto's maken en zet je die op die website. Nee, top. Ik ja, denk maar... dat het een beetje een rarigheid wordt, ja, wat ik bedoel. Heb je wel de gemiddelde festivalgangen gezien met zijn Hanekamp. en met zijn lege kisten? Die zijn er niet meer, die zijn er al niet meer. Jawel. Het is zo geweest. Het is zo geweest. Nee, nee ja, ja. Ju juist nu, de jaren tachtig, is helemaal Hitman om nu juist <coughs> aan zijn punker te gaan, is ontzettend recht. Het is niet links, het is ontzettend rechts. Dat is hip de rechtse cultuur om als linkse ja. te gaan. Maar ik wil nog even vertellen nog. Want ja. jij hebt het zo over, van, zijn ze 500 euro kwijt voor een weekendje? Ja. Maar hier, het is dus de armoede schijnt weer in de lift te zijn. En, uh, Gelukkig maar. Uh, dan heeft de Gelderse stad Arnhem aangekondigd... dat ze weer tuinen gaat beschikbaar stellen aan de minima... zodat ze volkstuintjes kunnen gaan verbouwen... en ja. hun eigen verse groenten kunnen geven. Kunnen telen. Oké. Okay. En dat zou dan de oplossing zijn voor de mensen die dus zo arm zijn. Dan denk ik van ja, hallo. Als je die maar... kaarten nou uh, iets goedkoper maakt. en, dan kunnen de, uh, en dat dan een gedeelte wordt afgestaan uh, voor het geven van groenten aan arme mensen. Ja, ja. Nou, je bent echt helemaal het padje kwijt natuurlijk, hè? Ja. Van het goed. padje af? Ja, dat gaan we echt niet doen natuurlijk. Nee. En worden daar ook uh, foto's gemaakt van onguruwe types? Nou ja, zo, Die zitten ook in die groententuinen, dat is het, waar. Maar kijk dan zijn ze wel bezig. En dan gaan ze niet die festivals af. Het grappige is wel dat de ANWB... Die, uh, die houdt de boel wel in de gaten. Want ze zijn uh, erg verbaasd over... Van wat voor vehicles iedereen naar het festivalterrein kwam. Echt oude VW-bussen, eentjes, allemaal van die wagens die hier van... Nou, die worden hier naartoe gereden. En die worden hier achtergelaten. Oh, die worden achtergelaten. Die hebben ze gewoon onderweg meegenomen. En de ANWB heeft zoiets van: we zijn helemaal gek geworden. We willen die band hier niet houden. We gaan jullie allemaal helpen om in ieder geval weer op pad te komen met die wagens. Dus, ja. ja, en als je nou zelf uh, muziek maakt, yeah? is het nog wel leuk. Uh, lowlands heeft op zijn website een webstage. Uh, de webstage is een virtueel podium op Lowlands.nl. Uh, je kunt je videoclip insturen. en uh, Het mag alleen maar eigen werk zijn. Dus geen koffers. Okay. En uh, ja, de beste wordt... Uh, ja, op de site gezet. Dus okay. uh, degene die het beste... Uh, Clipje maakt. Oh, het is uh, dus niet dat je als virtueel persoon daar leuke mensen kan ontmoeten. Terwijl je zelf nee, misschien... Nee, uh, nee, nee, nee. Dat je zegt van, ik ben 18 en uh, ah, gezellig. Gewoon... Ik heet uh, Smerna en uh, ik vind het gezellig. Wie ben jij? En dat je jezelf kan aankleden en zo. Een beetje een second world, second ja, life. Okay. Je, uh, je hebt een heel ander. Je hebt een contactadvertentie ideeën erachter. Ja, maar dat, dat kan ook. Dat is best wel leuk als je dat erbij doet. Ja. Is... En dan kan je zelf een band samenstellen en zo, weet je Oh, oh oké. Okay. Je moet met uh, Henk Jan Smit nog maar even om de tafel, denk ik. Denk ja, zo. misschien. Oké. Okay. Ja. Zoals ik zei, ben afgelopen maanden helemaal toe de oude bandjes, oude radioprogramma's. En af en toe kom ik van die plaatjes, zeg ik, denk van... What the fuck is dit ook alweer? Nou, The Fix uit de jaren 80, Red Skulls at Night. Ja, ook, ook hier even de last van. Ja, dat is een taai ook, hè? Dan je ook al een tijgermug. Levensgevaarlijk, echt levensgevaarlijk. Moet moeten we iets aan doen in Nederland. Tijgermug, nog één keer, hoor. Nee, het gaat niet lukken. Ik word afgeleid. Ja, je hebt het over muggen, hè? Oh, Amerikaanse willen drones inzetten tegen muggen. Jawel. Tegen de tegen muggen? Inzetten tegen muggen? Drones. Ja, dus in Florida wordt het onderzocht. Ja? En de onbemande vliegtuigen van een type dat normaal door politie en leger worden gebruikt voor observatiedoeleinden. Zouden moeten speuren naar ondiepe plassen waar de muggen zich vermeerderen. <laughs> uh, en het grondteam komt dan later wacht, te plaatsen. De larven doden maar, met insecticide. Maar ik vind, het is toch drones en ze gaan ondiepe plassen gaan ze onderzoeken? Ja, kijk een op klus ook een, dan. Ja. He. Heel hoog vliegen om uiteindelijk een ondiep plasje te vinden. Het vinden van ondiepe waterpartij is lastig in de waterrijke en moeilijk bereikbare Florida Keys. Oh, okay. ze, maar het zijn kweekvijvers van muggen dat weten we allemaal wel. En de gierkelders, he. de hele week hoor ja. ik, gierkelders zijn levensgevaarlijk. Komt er blijft uit de buurt en dan zie je zo'n interviewer, ze eindeloos borstelen over zijn ik Ja, dan vliegt er eentje. ja Dan gaat er, dan gaat er, dan gaat er nog eentje. Ja, gaat er. Oh, die zijn zo gevaarlijk. Ofzo. Kijk, dan gaat er weer een mug. Ja? 600 eitjes leggen. Zo. Ja, maar die eitjes worden ook weer heel veel. Die muggen worden weer ook allemaal opgegeten door vogeltjes. Maar het is in Nederland toch in de... gewoon in de, hoe noem je dat, in de circle of life wordt dit. Maar, ja, maar het probleem is dat die beesten allemaal ook. malaria schijnen te hebben. Ja. En ja. die ja. schijnen op heel veel malaria muggen te zijn gevonden. We moeten gewoon meer vogels loslaten. En die zie je allemaal van die wetenschappers. Die gaan hun hand dan in zo'n kooi doen. Waar al die uh, ja. muggen Die laten ze dan prikken. En ik denk ik, wat, wat willen ze hier nou mee zeggen? Ik vind het zo'n onduidelijk verhaal. Leven is gevaarlijk. En dan zie je een wetenschap met zo'n arm in zo'n kooi. Die wordt geprikt. En ik denk wat voor muggen zijn dat dan? Zijn dat die tegenmuggen dan? Ja, maar ze hebben toen ook testen gedaan. Dat, ja? uh, dat ze uh, malaria muggen, die hadden ze uh, bestraald. Ja? Of, of, of, of gezorgd dat het bloed wat al besmetters bestraald was. En toen hebben ze mensen geïnj uh, geïnjecteerd erbij ja En er waren er maar twee die malaria kregen. En de rest uh, niet. Okay. Dus daardoor kon je zelf weer een anti-gif aanmaken zelf. Okay. Dus dan, ja. dan, dat zijn ook wel van die mooie dingen. Dat zijn okay. zeker mooie dingen. Maar ja. goed, blijf in de buurt van Gierkelders. Ja, maar het goed, dat is natuurlijk alleen maar voor, uh, voor buitenluis. Dat hebben we helemaal gelast van, hè? Dat ja, is echt voor okay. het gebied van achtergebleven gebied. Dan blijf je gewoon rijden met de auto helemaal op één. En de popjes worden opgeraapt door de mensen, door ja. van de honden. Dus daar zit ook geen enge vliegen in meer. Nee, dat is echt waar. Dat ik vind ik al wel erg fijn. De buren van uh, de universiteit van Münster zijn ja. boos. Oh. En waarom ze, dan wel? Ze worden de hele nacht wakker gehouden door de proefdieren uh, die in de, in de universiteit worden gebruikt. Ja? En dat komt omdat de, de dieren er nogal een uh, luidruchtig seksleven op, uh, op nahouden. Oh. De dieren zijn uh, de hele nacht uh, ja, flink van wil aan het gaan. Het en uh, paren. En wat voor dieren zijn dat dan? Uh, dat ben ik dan niet schier om... aan. Even kijken Krijgen ze er zelf echt ontzettend zin in Maar kunnen ze er zelf niet uitkomen nou, nee, Ik heb geen zin Ja maar oh, ook die geluiden. Ik, word, ik moet nu gewoon echt ik Er moet, ik moet wat gebeuren Wordt gekeken wat voor dieren er zijn dat Nee, moet... het staat er niet in Nee wat nee, staat er nou is is nee. weer in zijn, uh, zijn het honden? Of kippen? Of zijn het honden? Of zijn het wolven? Zou ik nog kunnen? Of is het een leeuw die een hond blijkt te zijn? Dat was laatst in het journaal ook hè? Of is het misschien een leeuw? Dat zou ook nog maar kunnen Welk dier vind jij opwindend, Marcus? Nou, nee, godsamme. <laughs> Lekker de tijger. Ja. Lekker de tijger. Maar ja, het schijnt dus wel dat het opgeplaatst oh, heb... moet worden, hè? Ik heb wel een, een tijgermug voor je. Ach. Nou goed, ja, Je haalt die... Uh... Oh, maar Mark, helemaal van zijn apropos. Ja. Het, het, het is dus ook zo, zal ik... Uh... Ja, maar... Het ja. feesthok schijnt dus op slechts twee meter vanaf de tuin van de buren te, halen, te, te staan. Ja. En het feest gaat waarschijnlijk helemaal voorbij. Want ze moeten waarschijnlijk de kooi weghalen. Jammer. Proef yeah. uh, mislukt. Proef mislukt. Wow. Maar de dieren hebben lol gehad. Ja, en een, uh, een man zegt, het is niet om uit te houden. Maar het grappige vind ik ervan, het is een 69-jarige man. Dat vind ik dat is meer grap. grappig. Allee. Nou kijk eens, die mannen van 69, die hebben we nog steeds wel zien. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Oké, okay, dus nu net hadden we de fix. En Red Sky is het nu uit de jaren 80. Echt man, helemaal weer terug naar, uh, van weg geweest. Uh, nu hebben we Man Ray Friday. En dat is een Sunday Every day en zo zien we het hier bij ZFM. Elke dag brengen wij zonlicht op jouw radio. Feel the over the trees and the fingers of God on the back of me. Worries do the same singing dead, dead, dead, dig dead, dead, dead, dig dead, dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig the dig dig dig dig dig dig dig dig dig shine so bright like a satellite tonight. dig dig a dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig A sunrise every Let's go, A gift got from something and we're gone Dat zegt echt een hit, dit hoor. Ja. Sunrise, every day. Sunrise every day, zo moet je het zien. Elke dag gaat die zon op en je denkt, ik heb weer alle kansen van, van, van iedereen. Ik heb best wel kansen als iedereen. Zo moet je het zien eigenlijk gewoon. Uh, ja, Toebal Kleefsverbraard heeft bijna het einde van dit eerste uur, maar... Ja, straks nog een uur, twee man. We hebben nog zoveel te vertellen. je denk dat het ongelofelijk... Eh, onder andere hebben we dit nog even te vertellen. Ja, er is een vrouw in Amerika... die is door een rechtbank in New Jersey veroordeeld... tot 500 uur taakstraf... omdat ze al jarenlang gelogen heeft dat ze aan kanker leed. Oh, dit ze, is... Oh, ja, we dit hebben is ook zo'n minister gehad, hè? Ja, Lori Stilly heet ze. En ze maakt op geraffineerde wijze gebruik... van vrienden, familie en uh, vreemden. En ze heeft in totaal 12.000 dollar... financiële steun gekregen... Ze werkte aan een e book waarin ze haar worstelingen met blaaskanker beschreef. Yes. Familieleden werden achterdochtig toen ze, zich toen ze plotseling vertelde dat ze zich beter voelde. En geloofde dat ze op miraculeuze wijze was hersteld. En de rechter zei haar dat hij nog nooit zoiets schandelijks had meegemaakt. Het is verachtelijk wat je gedaan hebt. Is, is dat die vrouw waardoor de paus heilig is verklaard? Want is dan kunnen we het allemaal terugdraaien. Oh, okay. Want de, okay. vrouw, de paus is natuurlijk pas geleden heilig vrouw omdat hij namelijk ook een van de vrouw had genezen. Ja. Dus het deze vrouw is dat. <coughs> dan zou zomaar een, een andere. De het op. vorige pauze, deze pauze. Nee, dat was de vorige pauze volgens mij. Oh, okay. ja, ja, maar dus... je, hoort zo je hoort toch wel vaker dat mensen uh, vrouwen, normaal zijn het mannen die vrouwen hun geld uh, afhandig maken. Omdat ja? ze dan zeggen voor van ja, ik ben ziek en kun je, kun je me helpen, want ik heb een operatie en moet ik daar en daarheen. Uh, ja, ja wij, ik zit in, helaas ook in die doelgroep. Van dan denken mannen van nou, we gaan even kijken of iemand geld heeft. Dan gaan we even leeg plukken. Ik ken iemand die was aan het daten. Ja? En dan uh, vraagt zo'n man dan wel ondertussen... Van, uh, wat doe je voor de kost en uh, verdien je goed en zo. En uh, nou, toch niet. Nou ja, sorry. Ja, je, je zegt... Ja, is het echt een man die is bezig bij vrouwen? Er zijn mannen. Ja, dat zijn van die notoire oplichters. Ja, oké. Okay. Ja. Ah, laten we het even...